Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Alle omgekeerde vlaggen in Zwolle moeten weg. De gemeente liet ze hangen, maar volgende week is er een belangrijke herdenking in Zwolle. Dan wordt er stilgestaan bij het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog... en slachtoffers van de Japanse bezetting, in voormalig, voormalig Nederlands-Indië. Daar horen geen omgekeerde vlaggen bij en het punt is ook wel een beetje gemaakt, zegt Zwolle. De fractievoorzitters van de vier regeringspartijen komen terug van vakantie om morgen te praten over de stijgende prijzen. Want ja, alles blijft maar duurder worden. Ze gaan vast brainstormen wat ze eraan kunnen doen. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom denken ze aan het verlagen van de inkomenbelasting, maar dat is niet het enige. Waar dan ook nog aan wordt gedacht is een verhoging van het minimumloon. Die verhoging staat al in de kabinetsplannen, is zelfs al een beetje versneld dit jaar. Maar dat zou nog een stapje sneller kunnen en dat helpt natuurlijk ook de koopkracht van mensen met de lage inkomens vooruit. Vandaag werd bekend dat boodschappen zo'n 20% duurder zijn dan een jaar geleden. Ouders van kinderen die begraven liggen in Leusden... krijgen niet te horen wie er op de begraafplaats een seance hebben gehouden. Vorig jaar kwamen zes volwassenen s'nachts naar de kindergrafjes. Ze zeiden dat ze contact wilden maken met de dode kinderen. De ouders willen weten wie die mensen zijn... zodat ze een schadevergoeding kunnen vragen. Maar de rechter vindt de veiligheid van de seancegroep... belangrijker dan de belangen van de ouders. Wie een klantenservice probeert te bereiken, moet steeds meer geduld hebben. Uit een peiling blijkt dat het aantal wachtrijen met 20 tot 30 procent is toegenomen als je dan eenmaal hangt, duurt het ook nog eens dik twee keer zo lang. Deze mensen hangen ook geregeld een hele tijd aan de lijn. De eerste keer was het vijf tot tien minuten wachttijd. Dan werd het vijf tot vijftien minuten wachttijd de tweede keer bellen. En dat steeds langer en langer en langer. Het gebeurt regelmatig dat ik een klantenservice bel en dat ik dan ja, echt vijf, tien, soms wel twintig minuten moet, moet wachten. Ja, dat is wel uh, vervelend. Dat je steeds langer in de wacht hangt bij een klantenservice komt door meerdere dingen, maar vooral door een tekort aan personeel. En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm. Morgen opnieuw zonnig. Wat warmer dan vandaag met in het zuiden 33 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat er file op de A7. Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en Horen is de vertraging een kwartier.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 wel maar, het is hopeloos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 Do you really want to know about the boy from Michelle? Bachi, bachi, tumble.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 Ik me een probleem hoy es que yo tengo un problema de alcohol yo no sé por qué soy así ah. Ik ben blij. Ik ben blij. Ik Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle Billy y yo que no me dejo volver ya no, tú me hiciste caer ESE seguro que hasta un ciego puede ver y hasta el más santo quiere ser impiel leco cambiamos de escena de RD hasta cartagena eres la unica que me llena cierto si yo pago mi condena nena cambiamos de escena de RD hasta cartagena Eres la única que me llena si te pago mi condena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 De hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de IND hebben zich de afgelopen zeven maanden... twee keer zoveel alleenstaande kinderen gemeld als in die periode vorig jaar. Onder hen zijn ook kinderen jonger dan twaalf. Volgens de IND worden ze vaak met iemand mee vooruitgestuurd. Vluchtelingenwerk zegt dat ook vaak kinderen zelf vluchten. Bijvoorbeeld voor de Taliban. Het totaal aantal asielzoekers is ook toegenomen. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen praten morgen over de stijgende prijzen en de dalende koopkracht. Het is niet de bedoeling dat er meteen al maatregelen uit dat overleg komen. Vandaag bleek dat de prijzen in de supermarkten het afgelopen jaar 18,5% omhoog zijn gegaan. In Sierra Leone in Freetown zijn doden gevallen bij protesten tegen de overheid vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud. Volgens de vicepresident zijn er burgers en politieagenten omgekomen. Het weer vannacht 12 tot 17 graden, morgen zonnig en 25 tot 33 graden. Let's go.